12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het viel ons op dat er bij de talkshow steeds meer gasten aan tafel zitten. Eindredacteur Herman Meijer van Pauw en Witteman legt uit hoe dat kan. Verder in mediaforen met Janneke Willems en Eschwed El Miludi. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Het Zeerecht-tribunaal is begonnen aan de Greenpeace-zaak tegen Rusland. Provincie Limburg wil Maastricht-Agen Airport overnemen... en in knieën, knieën zitten meer banden dan gedacht. In het zuiden is het regenachtig, in het noorden valt een bui... maar er is ook wat zon en het is 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht overal meer regen en meer wind. Morgen in Limburg nog lang regen, op andere plaatsen droog... met in het noordwesten soms zon en het wordt morgen een graad of 12. In Hamburg wordt bij het zeerechttribunaal de zaak behandeld... Die, Rusland, die Nederland tegen Rusland heeft aangespannen. Nederland eist de vrijlating van de bemanning van het Greenpeace-schip... de Arctic Sunrise en teruggave van dat schip. Correspondent Tim de Wit volgt dat proces in Hamburg. Wat is er tot nu toe gebeurd, Tim? Nou, tot nu toe is de hele ochtend Nederland aan het woord geweest. En Nederland heeft drie juridische adviseurs... van het ministerie van Buitenlandse Zaken afgevaardigd. Zij voeren het woord namens Nederland en in het betoog ging...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 wat er volgens Greenpeace is gebeurd. Nou, je moet je voorstellen, hij krijgt dus vragen van de 21 rechters die hier uh, zijn. Het zijn allemaal wat oudere mannen, er zit één vrouw bij. En uh, deze Greenpeace-jurist die zei, we waren ons bewust van de veiligheidsrisico's... maar we hebben de regels niet overtreden. En dat wilde hij graag met bewijsmateriaal aantonen, maar, zei hij... Bijvoorbeeld de geluidsopnames van de Ark, het schip dus van Greenpeace. En ook het logboek van het schip zijn in handen van de Russen. Ja, en die bestaan niet meer. Dus dat argument kon hij niet krachtiger maken dan het was. En hij moest er dus bij zeggen dat de Russen zijn volledig fout. En Greenpeace heeft, zoals hij het verklaarde, niet fout gedaan. Nou, die Russen zijn er dus niet. Dat hadden ze ook al aangekondigd. Hoe gaat het nu verder bij dat zeerecht tribunaal? Ja, er is nu een korte pauze. Uh, Nederland gaat straks weer verder met zijn vermingen. En het is wel een beetje een rare rechtszaak zo, toen het, zonder tegenpartijen. Zonder weerwoord inderdaad van de Russen. Maar het voordeel is dat daardoor de hoorzittingen wel een stuk korter zijn. Dus de verwachting is dat na vanmiddag dat het allemaal klaar is. En dat het tribunaal zich dan over twee weken uitspreekt over de voorlopige voorziening waar Nederland om heeft gevraagd. De voorlopige vrijlating dus van de 30 bemanningsleden. En het vrijgeven van het schip, de Arkes-Handrijs. Tim de Wit in Hamburg. De Pauluskerk in Rotterdam luidt een noodklok over het groeiend aantal vluchtelingen zonder verblijfspapieren dat op straat leeft. In krap een half jaar tijd is het aantal mensen dat bij de kerk aanklopt voor hulp verdubbeld naar 320. Volgens Dominé Cuvé van de Pauluskerk komt dat door het besluit van de overheid om minder vluchtelingen op te sluiten in gevangenissen. En omdat ze niet worden opgesloten en omdat er geen opvang is geregeld komen de meeste mensen op straat terecht. En met de winter voor de deur is dat reden tot extra zorg zegt de Rotterdam. Kerk. In Borne is uh, iedereen nog altijd drukdoende om de goederentrein weg te krijgen... die daar vanmorgen uit de rails liep. Door het ongeluk rijden er nu geen treinen tussen Hengelo en Almelo. Jeroen de Jager was de plekken. En hier staat de trein een paar honderd meter lang. Tientallen wagons die eraan hangen in het veld tussen de weilanden. Jouke schaafsma. Voorlichter van ProRail? Ja. Hoeveel wagons hangen hier aan? Ik heb ze nog niet geteld. Een paar honderd meter trein, als ik het zo zie. Ja. Hier midden in het veld, geladen met? Grind en uh, ballast uh, voor het spoor is dat dus. Dit spul wat, uh, wat we hier hebben? Precies, dat is de ballast en uh, ja, die houdt het uh, spoor stabiel. En hier zijn we bij de wagon die... Nou, ik noem het maar uh, door zijn hoeven is gegaan. Dat is uh, flinke schade. Want wat zien we? Ja, we zien dat uh, aan de achterkant van uh, de wagon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 Alleen zal de ontspoorde wagon op een of andere manier toch van zijn plek gehaald moeten worden. De ongevallenbestrijding van ProRail heeft speciale apparatuur om zo'n wagon op te krikken met uh, vijzels, met hydraulische vijzels onder andere. Uh, en daar dan uh, ja, zeg maar tijdelijke wielen onder te plaatsen. En het idee is dan dat de trein, we zijn hier vlakbij een overweg, uh, ja. dat de trein dan uh, doorrijdt zodat die wagon ter hoogte van die overweg komt. En dat die daar dan uh, tussen de trein uh, weggepakt kan worden met een kraan. Overal mannen in gele hesjes die onderzoek verrichten aan de trein nu. En die kijken wat het plan van aanpak wordt. In de tussentijd wordt er alvast een container, een commando-container van de brandweer neergezet. Maar dat het hier een tijdje gaat duren, mag duidelijk zijn. Ja, dit uh, gaat zeker een tijd duren. Dus alleen die trein weghalen uh, zoals ze tijd uh, nodig hebben. Maar uh, het repareren van de spoor ook. Uh, we zijn allemaal... Dus ben je daar geveren. Dat nog, moeten nog, moet we nog even bezien, hoe we, hoe we dat kunnen gaan doen. Misschien zijn er oplossingen met midden in de nacht... en dat je toch met beperkte snelheid die dingen kan doen. Ja. Nou, dat moet de rest van de dag uitwijzen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. We gaan het hebben over onze knieën. Onze knieën zitten toch anders in elkaar dan we altijd dachten. Want artsen in België hebben een tot nu toe onbekende knieband ontdekt. Een ontdekking die verklaart waardoor sommige mensen met een knieblessure... en met een scheur in de voorste kruisband... als ze geopereerd zijn, toch nog door hun zakken. Steven Klaas, een van de chirurgen van het UZ Leuven... die de werking van die gevrichtsband hebben beschreven. Dag meneer Klaas. Goedemiddag. Ja, we dachten dat we het wel wisten, hè, hoe ons lichaam in elkaar zat. Uh, hoe kan het nou dat we zo'n belangrijke gevrichtsband... over het hoofd hebben gezien? Uh, wel, ik denk niet dat die door iedereen over het hoofd gezien is... Uh, om eerlijk te zijn. Uh, ik denk dat zelfs in 1879 er al een Frans chirurg was die dat...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 en, en nog andere structuren, die kunnen we niet in beeld brengen. En die kunnen we al helemaal niet behandelen met kijkoperatie. Um, en ik denk dat, dus, de populariteit van kijkoperaties ons een beetje heeft weggedrift of doen driften. van de structuren die de knie omringen. Ja, en daar zit dan die ene toch wel belangrijke band. Wat hebben we aan deze uh, band? Wat kunnen we nu beter voortaan? Wel, dit is, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we hebben aangetoond: hè. Um, de functie van die gezichtsband. Het is niet zo gemakkelijk om een. De functie van een gezichtsband uh, experimenteel aan te tonen, maar we zijn er toch in geslaagd. En de belangrijkste bevinding die, die er eigenlijk uitgekomen is, is dat deze gezichtsband uh, de draaiing van de knie controleert. Ik bedoel daarmee als u op een been staat en u wilt over één been uw lichaamsgewicht draaien om van richting te veranderen, dan is deze gezichtsband van belang om te maken dat u niet door de knie zakt. Um, en met andere woorden, mensen die een ongeval hebben waarbij ze door de knie gezakt zijn, daar zien we dat deze uh, gezichtsband zeer vaak beschadigd uh, lijkt te zijn... in combinatie met uh, metsels van de voorste kruisband. En daar kunt u weer als chirurg uw voordeel mee doen bij knieoperaties. Daar gaan, worden we beter van. Hier laat het bij meneer Klaas, ik, ik dank u wel voor de uitleg. We zijn wat wijzer geworden. Dank u. Dag. Prima. De provincie Limburg wil Maastricht-Agen Airport overnemen. De luchthaven zit in financiële problemen. En eerder dit jaar voorkwam de provincie dat de luchthaven failliet ging... door er 4,5 miljoen euro in te pompen. En Limburg wil de luchthaven nu overnemen... voor het symbolische bedrag van 1 euro, zegt een VVD-gedeputeerde. Want andere gegadigden lijken er niet te zijn. En er moet een structurele oplossing komen. Wij zitten daar al als provincie natuurlijk met heel veel grond... en andere zaken zitten we natuurlijk al op de luchthaven. Dus ja, het ligt voor de hand dat wij dat zelf doen. En daar moet je een hele aantrekkelijke propositie hebben. Gedeputeerde Staten willen dat een commerciële partner de luchthaven gaat exploiteren. En dat plan wordt in februari voorgelegd aan Provinciale Staten van Limburg.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 Een van de beroemdste sportstadions wordt waarschijnlijk gesloopt. De Astrodome in de Amerikaanse stad Houston. Het enorme betonnen gevaar is enorm vervallen. En tijdens een referendum hebben de inwoners van Houston besloten dat er geen geld meer in moet worden gestoken in onderhoud. De Astrodome dat was het eerste overdekte sportstadion ter wereld. Bij de opening in 1965 werd het het achtste wereldwonder genoemd. The most complete en magnificent ever conceived by man. The Astrodome is the ultimate answer to Houston's in Parijs wordt vandaag de enige kopie geveild van het testament van Napoleon. Napoleon stelde het stuk op vlak voordat hij overleed in 1821. Het origineel ligt in het Franse Nationaal Archief. In dat stuk schrijft de gevallen keizer dat hij wil dat zijn as in de scène wordt uitgestrooid. En dat testament dat laat zien hoe weinig Napoleon eigenlijk had in de laatste jaren van zijn leven nadat hij bij Waterloo was verslagen. De ooit zo machtige keizer stierf berooid in ballingschap. Zijn lichaam werd niet uitgestrooid over de scène, maar bijgezet in het Hotel des Invalides. Dan is het bijna 13 over 12. We gaan eens kijken bij de ABB. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat één vierde op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Barneveld en Voorthuizen, drie kilometer. Wat komt er een spoedreparatie aan de weg? En hoe is het, Edwin, met de A15? De A15 is inmiddels helemaal weer open. Dus alle problemen zijn daar voorbij op de A15 tussen Gorken en Nijmegen. Hartstikke mooie hoofdpunten van deze uitzending. Het Zeerecht-tribunaal is begonnen aan de Greenpeace-zaak tegen Rusland. Uitspraak over twee weken is de verwachting. De provincie Limburg wil Maastricht-Age Airport overnemen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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Amsterdam is eventjes MTV-hoofdstad van Europa. Want daar worden zondag de MTV Europe Music Awards uitgereikt. Maar MTV is toch helemaal niet meer van de muziek? In het mede-vorm Janneke Willemsen, financieel journalist en presentator bij WNL... en Eshwet il hij is presentator bij de KRO... het gaat onder meer over de hoeveelheid gasten aan de tafels van de talkshows. Vroeger zaten er hooguit vier gasten aan een tafel... maar telt u even mee hoeveel er gisteravond bij RTL Late Night waren. En na een ontmoeting met de vorstin... schuiven hoofdrolspelers Chantal Jans en Martijn Fischer bij mij aan. Ik praat erover met Magda Bernsen en Mariska Hulscher. En dan Mandy en Robin. Die hebben een psychische aandoening... En Jules Deelder heeft zijn 25e dichtbundel af. Dat waren er dus zeven. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Marja van der Hulst. Die komt uit Leidschendam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen bij het, het media nieuws. De laatste tijd is het volle bak aan de tafels dus bij de talkshows. Bij Pauw en Witteman moeten ze daarom zelfs improviseren. Regisseur Siebe de Steenwinkel gaf gisteren op Facebook een kijkje achter de schermen. Omdat het aantal gasten daar groter was dan normaal. Vanavond uh, iets andere opstelling dan anders. We hebben zeven gasten aan tafel. Normaal hebben we er minder. Uh, de tafel is eigenlijk niet opgebouwd. Dus we hebben voor de gelegenheid ook andere stoelen uh, neergezet. Wel ook in dezelfde kleur laten spuiten als de, de stoelen die we anders hebben. Maar ook bij RTL Late Night van Humberto Tan is het dus uh, soms druk aan tafel. Er moeten tijdens reclamebokken uh, eventueel soms gasten van plek verruilen. En plaats maken dus voor een andere gast. Herman Meijer is eindredacteur bij Pauw en Witteman. Herman, goedemiddag. Gisteren zaten er maar liefst zeven bij jullie aan tafel. Uh, we hadden uh, drie uh, verkeersdeskundigen. Die uh, spraken over de verkeershufters. En drie topadvocaten over de aangekondigde staking van komende maandag. Is dat niet wat veel? Ja, maar het was ook leuk. En um, uh, het was ook een bewuste keuze om dat te doen. Omdat je... Uh, ik, zou, ik zou zeggen hoe dat zit met die advocaten. We dachten één advocaat die vertelt dat er een landelijke staking aankomt, dat is interessant, gewoon inhoudelijk. Maar wanneer je, uh, wanneer je een, daar een, een, een aantal uh, topadvocaten neerzet, dan krijg je als kijker ook het idee dat de hele uh, branche, of een groot deel van de branche, zich erachter schaart. Dus voor ons was de keuze om er meer uit te nodigen ook. Uh, een, om uh, op een visuele manier tot uitdrukking te brengen... dat daar iets, iets flinks uh, uh, aan zit te komen. Maar, maar, maar, maar hou dus... jij als eindrecteur ook niet je hart vast... dat ze dan uh, te veel door elkaar heen gaan babbelen... zoals gisteren af en toe een beetje gebeurde? Dat zijn dingen uh, die gaan, eigenlijk gaan die een beetje anticyclisch op het moment dat je te veel gasten hebt... en ze door elkaar praten, dan zeggen we de volgende keer... jongens, dat moeten we toch weer anders doen. En dan hebben we weer een paar uitzendingen... waarin het wat stiller is en denken... moeten we niet wat meer gasten uitnodigen... Uh, zodat er wat meer reuring komt. En dan gaan ze weer door elkaar praten, et cetera. Ja. Dus soms dan, dan gebeurt dat. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik vond het gisteren uh, leuk, omdat het... Um, ja, je zag iedereen zijn best doen om zijn verhaal te vertellen. En ja. uh, nog weer iets aan te vullen op de ander. En het was geen onaardige uh, manier van door elkaar te praten. Nee, jullie hadden gisteravond twee setjes. Setjes van drie, als gezegd, ook die verkeersdeskundige ja. Eerder van de week ging het over de lusspeel. Ook drie mensen over dat onderwerp ja. aan tafel. Uh, gaat dit ja. vaker gebeuren? Nou, misschien wel. Het is wel eigenlijk wel... Uh, kijk, zo'n zo programma ontwikkelt zich natuurlijk in sferen ook. Hè? Uh, je denkt, laten we nu eens een beetje. Dit, dit bevalt, laten we hier eens een tijdje mee doorgaan. Dan voel je dat als een leuke aanpak. En dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat we bij discussieonderwerpen, om ze zo maar uh, te noemen. dat we dat vaker doen. Ja, en, in... um, maar het is niet zo dat we niet ook uh, net zo gemakkelijk... morgen opeens twee gasten aan tafel zetten... als dat iets heel speciaals oplevert, snap je? Ja. Het leuke wat wij kunnen doen is dat we elke dag... Uh, de ene dag mogen zeggen we doen er één aan tafel... en de andere dag zes aan tafel. Ja. Dat vind ik ook voor de kijker leuk. Dat als het programma begint... dat hij niet elke dag dezelfde... Uh, setting ziet, want dat geeft iets. Uh, dat, dat, dat ja, dat is ook een beetje saai. Je wil iets een beetje spelen met het onverwachte, zal ik maar ja. zeggen. Um, eerder werd er nog wel eens voor gekozen om dan een paar mensen in het publiek te zetten, hè, die dan um, een beetje mee uh, praten. We zagen van de week op jullie site uh, of tenminste op jullie Facebook-pagina een filmpje van een van de regisseurs, waarin werd gemeld zelfs dat er een grotere tafel is besteld. Uh, dus ja. we zullen die mensen vaker aan tafel zien. Ja, dat is wel de gedachte. We hebben vorig jaar. Er gingen steeds meer mensen uh, produceren, zoals dat heet, die dan langs de kant zaten. Maar het levert voor de regisseur problemen op, omdat die, uh, vaak die mensen zitten achter iemand die aan tafel zit. Dus dat levert moeilijke uh, zichtlijnen op voor de camera. En toen hebben we gedacht, uh, we gaan gewoon een grotere tafel maken... waardoor de regisseur ze van alle kanten goed kan, uh, kan aanschieten. Ja. Dus om die reden hebben we juist voor dit gegeven, een grotere tafel... Uh, laten maken die over zo op de oude lijkt dat je het bijna niet ziet. Nou is, nou is de concurrentie om goede gasten te vinden... Uh, ja, die, die is moordend, horen wij dan altijd. Hè? Er, worden, er wordt flink achter de schermen uh, gedeeld en gewield. Um, is dat ook nog een reden om dan meer mensen over één onderwerp uit te nodigen... dat ze dan in ieder geval niet ergens anders zitten? Nee, dat is het, dat is het uh, echt helemaal niet. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Want uh, eerlijk gezegd, toen wij die grotere tafel bestelden... toen was werd tot dan nog niet begonnen. En toen, hij, toen wist ik ook nog niet dat hij zou gaan beginnen. Nee, nee. Dus dit is een dit is een uh, en bestelling geweest. Herman, hoeveel zitten er vanavond met Pauw en Witteman? Nou, minimaal zes. En twee presentatoren. En twee presentatoren, ja. Dank voor de uitleg. Oké. Okay. Comedienne Ruby Wax was onlangs de gast in het programma College Tour en daar kreeg ze een bijzondere vraag van Ene Victor die zijn vraag in dichtvorm stelde. Salt of earth be born in thee, but if death takes you ruthlessly, and when your soul is finally tempered, how do you want to be remembered? Wow, that's a great. Book. Hij ja, wilde dus graag weten hoe zij zich uh, herinnerd wil uh, worden. Ruby Wax uh, was onder de indruk van deze victor. En nodigde de jongen uit om na de uitzending met haar te komen praten. Vanochtend liet ze via Twitter weten dat het allemaal nep was. If you're Dutch, this is the guy from College Tour. Found out it was an act, but was brilliant, anyway. En daarbij dan een foto van Ruby samen met deze jongen. We hebben even gebeld met de redactie van College Tour. Daar hadden ze al ontdekt dat deze jongen een acteeropleiding volgde. En daardoor waren er wel twijfels over de echtheid van het optreden. Maar ook in contacten na de uitzending konden ze dat allemaal niet bewijzen. Tot vandaag dus. Er komt wellicht een nieuwe versie van de tv-serie Roots uit de jaren 70. Destijds deed die miniserie over slavernij in Amerika veel stof opwaaien... omdat het leed van de zwarte bevolking uitgebreid in beeld kwam. De hoofdpersoon werd bijvoorbeeld door zijn eigenaar gedwongen... zijn eigen naam, Kunta Kinte, niet meer te gebruiken. Je naam is Toby. Je gaat leren je naam te zeggen. Laat me hear je het zeggen. Wat is je naam? Kunta. Het Amerikaanse tv netwerk History heeft nu de rechten gekocht... en zegt dat ze aan het werk gaan om een remake te maken. Die zou dan moeten verschijnen in 2015. Maar de kans bestaat ook nog dat het helemaal niet doorgaat, het hele project. In 1977 werd Roots uitgezonden, ook in Nederland. De tv-serie werd genomineerd voor 37 Emmy Awards... en won er uiteindelijk negen. Zondag kijken naar verwachting tientallen miljoenen mensen wereldwijd naar Nederland. De jaarlijkse MTV Europe Music Awards worden dit jaar namelijk uitgezonden vanuit de Ziggo Dome in Amsterdam. En voor even zal onze hoofdstad dan in het teken staan van de belangrijkste muziekprijzen. Patrick Alders, goedemiddag. Goedemiddag. Van MTV, alle ogen gericht op Amsterdam. Dat is goed nieuws voor Nederland natuurlijk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is uh, jarenlang lobbyen. Ik werk elf jaar bij dit bedrijf en uh, eindelijk na die elf jaar hebben we het uh, naar de metropool Amsterdam kunnen krijgen. En er, uh, daar zijn we erg uh, trots op. Maar dat heeft uh, bloed, zweet en tranen gekost. En ik denk zeker dat het meegeholpen heeft dat, uh, dat Amsterdam dit jaar sowieso een speciaal jaar heeft. Dus dit was uh, icing on the cake voor ze. Ja, ja wat, wat gaf de doorslag? Dat dus, dat laatste? Ik denk een combinatie van dat plus het feit dat er ook een locatie is in de vorm van de Ziggo Dome, onze partners in, in, uh, bij de IMA's. Dus uh, alles kwam uh, gelukkig uh, tegelijkertijd samen. Ja, nou zijn er mensen van mijn generatie die groot zijn geworden met MTV. Toen was dat nog gewoon een muziekzender, tegenwoordig al lang niet meer en ik kijk er dus eigenlijk bijna nauwelijks meer naar. Dus hoezo eigenlijk MTV Music Awards? Nou, het is maar goed ook dat uh, jij en ik er minder naar kijken. Want dan zou MTV niet meer de spiegel van de jongere cultuur zijn, wat, oh ja. uh, wat MTV altijd is geweest. Maar uh, ja, nee, kijk, weet je wat ik zeg. MTV is altijd uh, uh, ja, cutting edge geweest op het gebied van jongerencultuur. En daar hoort muziek heel erg bij. Maar dat evolueert natuurlijk ook. Dus muziek is nog steeds een heel groot onderdeel van wat MTV uh, is en ademt. We hebben heel veel. ...vormen van muziek die wij, die wij als het ware stimuleren... ...en niet meer alleen in de vorm van videoclips... ...die overigens nog wel te zien zijn op onze themakanalen... ...of in onze uh, app die je op je mobiel kan, uh, kan downloaden... ...maar niet min minder op inderdaad het mainstream MTV-kanaal... ...waar mm. meer series worden uitgezonden... Maar wat wij veel doen met muziek is het ook verpakken in, in uh, voor dit moment relevante vormen. Zoals inderdaad IMA, de Europe Music Awards. Zoals uh, uh, MTV World Stage waarin wij uh, een platform bieden voor grote artiesten om uh, een, uh, een concert speciaal voor MTV te doen en dat inderdaad in die tientallen miljoenen huishoudens ook daadwerkelijk uit te zenden en promotie aan te doen. Kortom, MTV heeft de M nog niet, uh, niet losgelaten. Uh, nou zijn onlangs ook de YouTube Awards uitgereikt. Hè? Bij die awards ja. ging het uh, veel meer over het aantal mensen dat na afloop van de show online gaat kijken, terwijl het bij jullie echt gaat om de avond zelf? Nee, het gaat eigenlijk om, een, uh, om, om allebei. Dus wat je ziet ook is dat uh, Europe Music Awards ook het uh, vervolg is op nou ja, alle platformen waar jongeren maar toegang tot hebben. En daarbij uh, wordt er inderdaad heel veel ook over gesproken op social media. En wordt er ook heel veel doorgeplaatst en, uh, op, uh, op social media over, uh, over de verschillende acts. Om een voorbeeld te geven, de laatste vier ma's in de Verenigde Staten, waar uh, Miley Cyrus en Robin Fick een sprakmakend optreden hebben gehad. Daar is meer over getwitterd dan over de Super Bowl in Amerika. En dat soort cijfers die verwachten wij ook, dan weliswaar voor, uh, voor Europa, met de MTV Music Awards uh, die in Amsterdam uh, gehouden worden. Want weet jij al dat er iets spectaculairs gaat gebeuren daar? Er gebeurt altijd iets spectaculairs. Maar wat het publiek uiteindelijk het meest spectaculair vindt, dat bewijst inderdaad achteraf uh, de social media en de traffic die, uh, die daarmee gegenereerd wordt. Ja. Goed, Amsterdam in het zonnetje MTV ook. En terecht denk ik uh, da fijn dat je er even iets over vertelde. Patrick Alders, hij is uh, algemeen directeur van de organisatie achter MTV. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag.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 Fans van uh, documentairemaker en cameraman Frans Bromet... kunnen hoogtepunten uit zijn werk vanaf vandaag op dvd krijgen. De NCV brengt die dvd uit in samenwerking met beeld en geluid. Bromet is vooral bekend als de man die van achter de camera zijn vragen stelt... voor documentaires en tv-programma's als Buren, De Verbouwing en De Nalatenschap. Vooral zijn typerende stemgeluid is legendarisch. Cabaretier Jochem Meijer vertelde in zijn show ADHD... dat hij een groot fan is van het werk van Bromet. Ik ben dol op televisie.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 Wat is er precies uh, gebeurd? Uh, dan. Uh... Nou, begin met: ik zit rustig te eten bij mevrouw. Dan bekom ik buurman, zonder mijn Ferrari, zong garage binnen mee. Oh ja. En wat was je aan het eten? Uh, dan? <lacht> geweldig, geweldige televisie. Echt geweldig. <lacht> Naar nou, aanleiding van het uitbrengen van de Urvere DVD-box van Frans Robert, is er op 9 en 10 november een bromet Film Weekend. Dat zal dus zijn in beeld en geluid hier op het Mediapark in Hilversum. Dit is Radio 1. LUNCH het Mediaforum. Janneke Willens is vandaag een van de gasten presentatrice bij WNL... elke zondagochtend en uh, ook financieel journalist. En Eshwet L. Miloudi is presentator bij de Caro, uh, Onder meer de Keuringsdienst van Waarde. Blijft een fantastisch programma. Um, jullie herkennen Frans Bromet volgens mij de, de, de, de lol daarvan. Uh, dus dat is één ding. Maar we hadden het net over MTV en daar zag ik ook een enige herkenning, Janneke. Nou, niet bij mij wel. Uh, bij die opmerking uh, dat we er misschien oud. niet te oud van ja, waren. Ik kreeg het mijn oren, ja. Ik lekker niet. Nee. Jij ja, kijkt nog gewoon uit. Ja. Nee, ik, ik kijk niet meer, dat niet meer. Maar dat heeft dus te maken met, uh, met waar je het net over had. Dat vroeger, uh, vroeger, uh, ja, was ik huiswerk aan het maken of zat ik met vrienden op de bank. En dan stond MTV aan en dan kwam, kwamen er allemaal videoclips uh, voorbij. Ook die je niet kende, van artiesten die je niet kende. Je werd als het ware ook een beetje onderwezen. ja. Ja, je leerde dingen kennen die je niet kende. En daar had je het de volgende dag over? Daar had je de volgende dag over. En nu moet je dus, uh, is het allemaal op maat gemaakt? Oftewel, je bent je eigen regisseur. Maar ik ben daar op sommige momenten niet creatief en origineel genoeg voor... om zelf mijn playlist samen te stellen en zelf te bedenken... wat wil ik vandaag horen. Soms is het gewoon lekker om op de bank te zitten... en het gewoon allemaal op je af te laten komen. En dan ineens en dat, had, kijken, je, dat had je in die tijd. Iets bijzonders. Ja, er ja, ja. kwam er ineens iets voorbij wat wel lekker klonk... en dat schreef je dan op. En dan gingen we de volgende dag gingen we het erover hebben of opzoeken. Ja. En nu moet je dus zelf je regisseur zijn. Maar niet iedereen... Is in staat om richting. Kan je je nou, nog filmpjes uh, herinneren eigenlijk van, van jouw MTV-tijd? Dat je nog wel keek. Nou ja, ik, ik keek heel veel in de tijd mm. dat uh, RB uh, enorm in opkomst was. Dus uh, eigenlijk alle glijerige videoclips, uh, ja. daar uh, was ik helemaal fan van. Dat, dat zat ik echt te bestuderen. Ja. <laughs> hoe, hoe moest je dat dansje doen? Uh, dat heb ik wel zeker ah, gedaan. Ah. Maar ik ben een beetje afgehaakt. Uh, op het moment dat ze dus al die uh, real-life uh, soaps begonnen ja, uit te serie. Teen Mom, en, uh, noem het allemaal maar. Het uh, is toch wel bijzonder, want heel veel mensen kijken inderdaad... Ja. wat jij doet, uh, of wat jij net zegt ook wel... Uh, die, die maken dan op YouTube een, een playlistje of zoiets. Ja. Uh, maar jij zegt van, je, wordt, je werd bij MTV echt nog verrast... in de mix van al die dingen die voorbij kwamen. Ja, je had als MTV ook een soort van educatieve rol... om mensen dingen te, te, te laten zien die ze nog niet kenden. Je kan het uh, uh, als het ware. Je kan experimenteren, je, je, je leerde artiesten kennen waar je nog nooit van had gehoord. En nu kan je die playlist alleen samenstellen als je die artiest al kent. Ja, ze hebben wel, dat zij het terecht. Natuurlijk, ze hebben nog wel een aantal andere kanalen waar je wel uh, gericht echt uh, uh, clips kan kijken. Hoe zou dat komen dat, uh, dat ze daar helemaal af uh, zijn? Nou, kennelijk. Uh, wil de doelgroep iets anders en eigenlijk wat Esfred zegt. Is... Je kunt het vandaag de dag allemaal uh, zelf opzoeken. Ja. Dus Kijk, en ik ben daar inmiddels inderdaad ook te lui voor. Ik, ik ben niet meer bezig met mijn vrienden. Van, oh, heb je dat gehoord? Heb je dat gezien? Uh, en dat dan allemaal opzoeken. Dat deed je vroeger wel. Ja. En nu ja. niet meer. Nu zit ik inderdaad liever op de bank. En uh, zenden maar. Maar niet ja. alleen luiheid. Niet iedereen mm. is ook even muzikaal onderlegd. En weet oh. even evenveel van muziek, dan heb ik het niet eh. op jou. Om, om zeg maar in staat te zijn om zelf zo'n playlist samen ah. te stellen. En het, ja, het, het, het, het is ja. Het dan is, is het toch net... mooi dat het aangeboden wordt. Alsof, nee, je, ja, alsof je over tien jaar je eigen ja. nieuwsbulletin in elkaar moet gaan zetten. Ja, dat wordt heel lastig. Um, in ieder geval, kom, komend weekend... Uh, <lacht> wat, is, wat wil ik weten en wat niet? Ja. Komend weekend de, de, de Music Video Awards. En um, uh, Amsterdam staat eventjes in de spotlights. Over dat nieuws gesproken. Hij zet, uh, elk uur zet hij een in elkaar. En hij zit hier nu naast me. Ja, dit is Radio 1. Jan van den Putten met het NOS Journaal. Ja, de, de afwezigheid van Rusland bij het Zeerecht Tribunaal... hoeft geen rol te spelen bij de uitspraak over de Greenpeace-zaak. Dat zei jurist Lijnzaat namens Nederland... aan het begin van de zitting in Hamburg... Nederland eist dat de bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... wordt vrijgelaten en dat het schip wordt vrijgegeven. De Pauluskerk in Rotterdam luidt een noodklok over het groeiende aantal vluchtelingen... zonder verblijfspapieren dat op straat leeft. In krap een half jaar tijd is het aantal mensen dat bij de kerk aanklopt... voor hulp verdubbeld naar 320. Volgens de dominee van de kerk komt dat door het besluit van de overheid... om minder vluchtelingen op te sluiten in gevangenissen... en de meeste mensen komen daardoor op straat terecht. De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar veel sneller gestegen dan in de jaren daarvoor. Niet eerder was de concentratie zo hoog, zegt de VN-organisatie WMO in zijn jaarlijkse rapport. De cijfers laten volgens die organisatie zien hoezeer de natuurlijke balans in de atmosfeer wordt verstoord door de mens. En in Parijs wordt vandaag de enige kopie geveild van het testament van Napoleon. Dat testament laat zien hoe weinig Napoleon eigenlijk nog had in de laatste jaren van zijn leven. Hij stierf berooid en in ballingschap. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie: Edwin Gerritsen. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. tussen Barneveld en Stroe, 4 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. En Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland voor Schiedam-Noord, 2 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand, twee rijstroken zijn daar dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum met Janneke Willemsen en Ashwet Miludi. El Miloudi, neem je niet kwalijk. Werkt bij de KRO en vooruit. Janneke. Sorry? Ik vooruit. En Janneke die uh, presenteert elke zondagochtend bij WNL. is uh, financieel journalist. Um, ja, We hadden net Herman Meijer even aan de lijn. De eindredacteur van, uh, van Paul en Witteman. Over de steeds voller wordende talkshow tafels. Dat is niet alleen bij hen zo. Maar uh, gisteravond bij Humberto Tan ook. Oh. Zeven mensen daar maar liefst uh, die voorbij kwamen. Uh, redactie vond ik tenminste zelf ook bijzonder van Paul en Witteman. Dat ze zetten een filmpje op hun Facebook pagina. Waarin de regisseur uitlegt wat daar dus allemaal bij komt kijken. Als er zoveel gasten zijn. En ze hebben zelfs een grotere tafel aangeschaft. Wat vind jij daarvan Janneke van die volle talkshow tafels? Nou ja, het kan wel goed werken. Uh, hoe meer mensen er zitten, hoe meer je de genoodzaak bent om de snelheid ook een beetje in de gesprekken te houden. Dus wat dat betreft, het zou een, uh, een mooie ontwikkeling kunnen zijn. Dat is wat hij ook zegt. Hè, van, uh, er zit een beetje afwisseling in, uh, snelheid. Ja. Nou ja, ik weet ook, bij ons we, hebben we uh, nu net de laatste paar afleveringen... We vier mensen op de bank gehad. In plaats van drie die we altijd hadden. Uh, we zijn er nog niet helemaal over uit of dat ook een uh, standaard regel wordt. Maar we hebben wel gezien bij ons al... Hè, en vier en zeven is natuurlijk nog een groot verschil... In, trouwens, dat bij ons zeven ook helemaal niet op die bank zou passen, maar goed, uh, je ziet wel dat dat daardoor uh, komt er wat vaart in en mensen er ook genoodzaakt wat meer met elkaar, uh, elkaar in de reden te vallen, wat meer met elkaar uh, in gesprek te gaan, ja, maar ja, dat kan soms ook verwarrend uh, worden en, en door elkaar heen gebabbeld. Dat gevaar ja. ligt natuurlijk erg op de loer, hoe meer mensen hier aan tafel zitten. Nou, als ik, uh, ik, ik heb, dus uh, twee dagen geleden ging het over die uh, over die pil, die vrouwenpil, ja, en als ik dan uh, mijn eigen beleving, ik merk aan mezelf dat ik. Uh, doordat er zoveel mensen zitten over één onderwerp... Uh, ze allemaal minder serieus nemen. Of, of, je maakt ze minder belangrijk, in mijn ogen. Op het moment dat één gast over één onderwerp komt praten... dan plaats je die gast op een soort van voetstuk... als de expert op dat gebied. En dat expertgehalte, om het maar even zo te zeggen... dat neemt af naarmate er meer mensen... over datzelfde onderwerp ja. komen praten... Als er Eén expert is, en dat wordt me ook zo verteld als kijker, dan kijk ik geboeid naar wat die mevrouw te zeggen heeft. Dan denk ik: Oké, okay, die vrouw die weet er alles van, dus alles wat zij zegt, daar ga ik nu goed naar luisteren. Maar ik merk aan mezelf dat als het dus één onderwerp is en drie vrouwen. En ik denk van, oh ja, weer is dat? We ja. ja, zat, er zat ja. nu een seksuologen, dus dat is dan in jouw ogen de deskundige. Die, ja, die had, moet die je op al, een voetstuk plaatsen. Die alleen kunnen uitnodigen. Ja, die moet je belangrijk maken, en waardoor er, ik haar serieus neem. Ja, nu zat er een wetenschapsjournaliste bij, Emma-Lies Dekkers... die uh, voor de pil was, hè, en die ja. andere twee waren ik een beetje tegen. Ja, maar, dat, maar je vindt het dan te... Ja, de, waarom, waarom, uh, het doet een beetje af aan de deskundigheid ja, van het, de het, een. Het, het, het, het, de, de, de deskundigheid en ook uh, de belangrijkheid van die specifieke gast... die neemt gewoon af. Je maakt, je moet een, ik vind een gast in een talk zoals Paan maar die moet je op een soort van voetstuk plaatsen... waardoor alles wat diegene zegt, daar luister ik naar. Maar als ik op de bank ja. zit en ik zie drie vrouwen over één onderwerp praten... dan denk ik van, oh, we hebben er weer zo één. Luister ik hij doet nu even na of ja. hij op de bank zit. Maar ja, ja, ja, achterop geluid. Maar dan, geluid. Maar dan, maar, en maar het misschien... lijkt dan misschien net alsof de redactie niet kan kiezen. Hè? Eén is niet genoeg. Hoeveel, uh, ze vertrouwen kennelijk één van die drie dan niet... Uh, dat ze het alleen af kan. Ja. Nee, dat, ja, je hebt niet met zonder onderwerpen... dat, je, ja. dat je voor- en tegenstanders aan het woord wil laten. Dat snap ik nog wel. Nee, maar het ja. is alsof ik jou uitnodig om bij mij te komen koken... En jij komt bij mij in de keuken en mijn zus die staat er ook. Dan krijg jij toch het gevoel dat ik jou niet vertrouw. Dat is in mijn geval een hele goede set als ja, je dat zou doen. Ja, dan, uh, jou, jouw kookkunsten waren, die vertrouwde ik niet genoeg, dus ik heb voor ja. de zekerheid mijn zus uitgenodigd. Want dat zit altijd wel goed. Nee, maar, zo, nee, maar ik kan dus, ook niet koken. Dus ik dat vind dat het betreft, een mooi nee, maar Dit ja. is om een beeld te schetsen van hoe ja. minder belangrijk die gast in mijn ogen ja. wordt. Kan jouw zus een beetje koken eigenlijk? Heel goed, heel lekker. Daarom ja. noemde ik mijn zus ook. Ik, ik vroeg het hem ook nog even, hè. Want daar hebben jullie ook mee te maken ongetwijfeld. Uh, want op op heb je ook Buitenhof. Dus de strijd om de gasten, is dat misschien ook nog een reden? Hij ontkent dat dat, dat, dat aan de orde is? Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat niet speelt. Uh, er zijn zoveel verschillende programma's. En uh, je, je weet dat dat in tv-land toch... Uh, je wilt de gast uh, van het gesprek, van de dag. Uh, en je wilt ook nog eigenlijk het liefst dat hij alleen bij jou komt. En nu zijn er zoveel programma's. Hmm. Dagelijkse programma's. Uh, Humberto is er natuurlijk bijgekomen. En straks krijgen we dat ook dat programma met... Uh, Eva Jinnik en Eva Sven Kokkelman nog erbij. Ja. Die hebben dan ook een belangrijke gast. Zij zeggen wel dat ze dan niet voor de gast van de dag gaan. Maar een beetje er tegenaan. <coughs> Nieuwsuur heeft. natuurlijk heb je nog. Ja. ja. Uh, inderdaad. Buitenhof heb je nog. Uh, waar, uh, waar op zondag mensen zitten. Uh, het programma van Eva zelf. Uh, uh, mensen op een gegeven moment moeten de, de, de smaakmakers die moeten gaan kiezen. Ja, en dan ja. wordt het denk ik toch... Soms maar lastig. Nieuwsuur is trouwens wel een heel goed voorbeeld... van hoe serieus ik de deskundige neem. Daar zit altijd iemand die je... Uh, vaak mensen die je niet kent, ja. en niet herkent... wel ja. hoogleraar is of wat dan ook... Ja. maar omdat het dus één persoon is... en echt alle spotlights op die persoon zijn gericht... luister ik heel goed... Ja. Er zijn, even uit het oogpunt van de gasten... moet je dat eigenlijk willen als jij uh, wordt gebeld voor zo'n programma... en dat je ook hoort dat er nog uh, zes andere mensen aan tafel zitten. Want we zaten even uit te rekenen. Als je... Tuurlijk. De effectiviteit van Paul ja. Witteman is dan zeg maar... nou, laten we zeggen 42, 45 minuten. Nou ja, als je dat deelt door zeven gasten... dan kom je op een minuut of vijf per persoon. Ja, nee, maar dus daar maar, denken als... die gasten ook absoluut over. na, nou, hoor, als je, jij hebt ja. de keuze. Als jij uh, een minister bent, dan heb jij de keuze waar je gaat zitten. En dan kan je kiezen waar ben ik het langst aan nou. het woord... of waar kijken de meeste mensen naar... Ja. of waar is het meest gezellig. Uh, wat we bij jouw onderwerp past. En sommige mensen vallen dus inderdaad al af als je, als je meerdere mensen over één onderwerp wil uitnodigen. Want als je dus om gaat rekenen hoeveel praattijd je hebt in die show, dan hou je geen ego nou, meer over. Nou, zijn, nee, precies. En er zijn ook gewoon mensen die hebben de status om gewoon te zeggen: Nou, ik wil wel komen, maar dan kom ik alleen. Ik herinner me een uitzending met Johan Kruijff, die zat al eens eentje. Ja, tuurlijk, maar dan ben je Johan Kruijff. <laughs> ja, die staat boven alles. Ja. Uh, oh. we, we gaan het hebben over de financiële journalistiek. De economiepagina's en kranten worden vaak overgeslagen door de lezers. En daar maakt economiejournalist Jesse. Frederik zich druk om. Op de correspondent publiceert hij een artikel... over het gebrek aan interesse in financiële journalistiek. Uh, Janneke, jij zit in die, uh, in die tak van sport. Ja. Uh, voel je je aangesproken? Uh, nou, ik voel me niet aangesproken door mijn gebrek uh, aan uh, interesse. Maar ik herken me wel in het uh, artikel. Uh, je merkt uh, vaak uh, in programma's... Dat, dat, dat redacties er vaak voor terugdijnsen... om aandacht aan, uh, aan, aan economie te economie te besteden. En wat hij doet, uh, hij, hij uh, uh, doet ook nog een soort pleidooi... Hè, van, uh, van journalisten zouden ook niet alleen het nieuws moeten brengen... de droge feiten, maar veel meer dingen in perspectief moeten plaatsen. Uitleggen. Uitleggen. Niet de jargon gebruiken, zegt ja. heel vooral. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi streven. Alleen ik vraag me af uh, want of, of mensen daar wel klaar voor zijn... of het publiek daar wel klaar voor is. Want uh, hij schrijft zelf ook nog dat uit een peiling uh, blijkt... dat slechts 19 procent... Uh, geïnteresseerd is... Uh, uh, in, in economie. Dus slechts 19% van de ja. Nederlanders... zou er iets over willen lezen of over willen horen. Nou, tegelijkertijd heb ik op school ooit geleerd... Mm. dat alles is eigenlijk economie. Dus het, het gaat ons eigenlijk, ja. eigenlijk allemaal aan. Sla jij die verhalen over? Nou ja, ik, ik, ik weet van mezelf. Dan sla ik die krant open en dan uh, kom ik dus langs allerlei verhalen die ik wil lezen. Die kies ik dan uit. En dan op een gegeven moment zie je dat financieel en denk je: ja, ik moet het eigenlijk wel lezen, want het gaat slecht in Nederland. Ik moet op de hoogte zijn. En dan begin je eraan en dan kom je termen tegen als solvabiliteitsratio, nivelleringsproces, uh, obligaties van de staatsbanken. En ik denk ik, oké, okay, ik ga toch weer even kijken wat Johan Cruijff heeft te zeggen over mijn Gaal. Ja, ja, ja, dus dat dus moet, dus moet, moet duidelijker worden opgeschreven in, in, in onze je taal. taal. Je hebt een Janneke-taal. Je hebt een Janneke-Willemse taal. Ik merk dat met name de financiële stukken in kranten vaak gewoon veel te veel vakjes aan Ja, maar ik denk dat het een beetje onzin is. wel. Ja, alsjeblieft. Maar ik denk dat als je nou kijkt naar nieuws over voetbal. Dat wordt door iedereen heel belangrijk gevonden. Daar zitten ook termen in. Waar ik weer helemaal niks mee kan. Noem maar eens een, uh, Kattenaccio. <laughs> Toevallig uh, heb ik ooit berichtjes getikt. en de, de scrimmage voor het doel. maar die hoor je bij, denk ik, bij echte voetbalwedstrijden niet. Um, maar dat zijn ook dingen die. die spreken mij niet direct aan. Uh, en, uh, maar, nou, maar, maar mensen dan... vinden wel dat je erover mee moet kunnen praten. Hetzelfde geldt voor politiek, eigenlijk in nog sterkere mate. Daar gaat het ook altijd heb je ook altijd ingewikkelde onderwerpen waar niet alles tot op het bot toe wordt uitgelegd. Maar zeg je daarmee dat de consument ja, maar, ook wel wat beter zijn best mag doen? Ja, maar daar wil ik dus een onderscheid in maken. Kijk, voetbal dat zie ik als amusement. Als die consument dat niet wil lezen, zijn probleem. Financiële stukken vind ik belangrijk. Mensen moeten op de hoogte zijn. Dus je moet het toegankelijker voor ze maken. Want het is, het is toch onderdeel van, van je leven, van de maatschappij, van de samenleving. Ja, nou ja, als en ik bijvoorbeeld ik kijk veel... naar NRC, dan vind ik dat zij uh, heel goed daarin bezig zijn. En juist wel heel veel uitleggen. Want ik bedoel, ik weet ook niet alles. En vaak wordt het mij wel helder door de artikelen die zij schrijven. Hetzelfde geldt voor het FD. Maar dat is dan wel, uh, inderdaad, daar wordt wel verondersteld je moet dat ook je wat ook meer alleen meer van kennis hebt. Maar Jesse ja. Frederik noemt dat hij, noemt hij wil. Hij wil dat de, de financieel en economische journalisten het meer kleur geven. Uh, dus uh, het spannender maken. Misschien niet, niet zozeer de feiten spannender maken... maar dat het aantrekkelijker wordt om het te lezen. Sexy zou je het misschien kunnen noemen. Ja. Nou ja, ja ik vind het behoorlijk sexy. Want het zijn wel hele belangrijke onderwerpen. En uh, uiteindelijk heeft elke burger er toch ook mee te maken. Ik moet overigens wel zeggen dat... Uh, dit was lange tijd wel mijn frustratie... dat er veel aandacht naar politiek altijd uitging. En heel weinig naar... Financieel en mijn vakgebied is dan beleggen. Nou ja, dat snap ik ergens nog wel dat mensen daar erg van schrikken. Uh, maar het dat is, is de laatste wel tijd sinds, wel wat beter geworden. Ja, sinds de crisis is uitgebroken, ja. zie je toch dat, dat ook redacties van zeg maar, de gewone nieuwsprogramma's daar toch tijd en energie in stoppen. Maar als ik om me heen kijk, mijn vrienden, en ik wist dat ik hier ging zitten en over dit onderwerp ging praten, en ik heb een beetje met vrienden over gehad, dan krijg je toch vaak te horen van ja, de financiële stukken in de kranten die zijn bijna elke dag hetzelfde. Mensen hebben het gevoel dat ze naar een soort van herhaling kijken. Ja. En ik weet, ik begrijp eerlijk gezegd wel wat ze daarmee bedoelen. Ik heb dat zelf ook. Ik keek gisteren heel eventjes naar RTL Z. En ouderen gaan erop achteruit. Ik heb het gevoel dat ik dat al 20.000 keer heb gehoord. Ja, televisie. ja, ja, ja. ja maar ja, dat is toch eigenlijk ook zo met de politiek. De JSF, hoe lang horen we dat nou al niet? Nou. Ja, oké, okay, maar we hebben het nu over financiële... Oh, oké, okay. ja, heel goed. Laten we nog even hebben over Mirjam Sterk. Die zat trouwens gisteravond ook aan tafel bij Paul Witteman. Uh, kamerlid he, geweest, oud-Kamerlid voor het CDA. En uh, zij gaat nu een programma maken voor de EO en de ICON. Dat heet Ik ben Sterk. In zes uitzendingen pakt ze concrete problemen op mensenrechtengebied aan. Vanavond gaat het bijvoorbeeld over Rusland terug. In Nederland probeert ze dus allerlei mensen te mobiliseren... om de zaken ten goede te keren. Uh, Janneke, vind jij dat kunnen dat zij een programma presenteert als politi Ex Politica... Ja, nou, ik kan haar nog niet beoordelen als uh, presentatrice. En dat vind ik eigenlijk belangrijker. Uh, hè, hoe zij presenteert vind ik belangrijker dan het feit of ze nou politicus is of, uh, of journalist. Je, je maakt niet uit dat ze nog, nog onlangs in de Kamer zat. Nee, ik denk dat het in dit geval zal het wel wat kijkers trekken... omdat mensen geïnteresseerd zullen zijn naar hoe zal ze dit gaan doen. En we ja. hebben het natuurlijk ook al eerder een keer gezien met Paul Roosemiller... die natuurlijk ook politicus was en daarna een aantal programma's heeft gemaakt. Ja. Voor de goede orde, ze is nu geen Kamerlid meer. Dus ja. ja, je moet wat naar je Kamerlidmaatschap. Maar ze heeft trouwens volgens mij wel als Kamerlid nog meegedaan in de Pelgrimscode. Oh. Dus, dus als ik dat goed heb... Ja, dat zou kunnen. Dat, dat is, weet ik niet. Um, dat is, ja, daar heb ik denk ik toch wel iets meer moeite mee... Als je politiek nog actief bent, dat je dan. Want als ik dan kijk naar politici van tegenwoordig. Die, hebben, die zijn echt zo bezig met zichzelf te marketen. Een Zeker Twitter, in de verkiezingsstrijd. Facebook in de verkiezingsstrijd. dat ik soms afgeleid word van: wat, wat ben je nou? Ben je nou politicus of ben je nou uh, marketeer? Uh? Ja. De, de vraag is natuurlijk ook: hè, van, is dat dan een journalist? Nou, gisteren bij Paul Wierteman. ik zei het al, zat ze daar aan tafel. Uh, over haar rol in dat tv-programma. zei zij zelf het volgende. Uh, maar uh, de rol die ik nu heb is natuurlijk een hele andere, Ik ben veel meer van bijna een soort van activisten. Ik ja. ben geen journalist, want ik ben heel erg onderdeel zeg maar, van het programma. Nou, maakt dat nog wat uit, vind jij? Ja, ik heb dat promofilmpje ook even bekeken. En daar kwam ze inderdaad wel over als een activist. Ja. Alsof ze het allemaal even ging ja. opnemen. Maar we zagen iets ook beelden. Dat zij echt gewoon in beeld ook als, als presentatrice van het programma... in tranen is gewoon om de dingen die daar gebeuren in Rusland. Ja. Dus ja. heel erg betrokken ook. Ja. Dat, dat geeft daarmee over, natuurlijk aan. Overigens vind ik dit eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Omdat het ook wel... Kijk, het gaat over mensenrechten. Het, het is wel een soort van in lijn... Met wat ze, met, met wat ze is en wat ze doet. Geen belangenverstrengeling. Nee. Als je mee maar... gaat doen aan Expeditie Robinson of wie is de mol, ja, dan ga ik wel vraagtekens plaatsen. Ja. Ja. Vind jij niet dat we, uh, politici en zo... daaraan mee moeten doen, dat soort programma's? Nou ja, ik vind het, is het niet meer. Dus uh, wat mij betreft... Uh, ja. Nee, maar Ik bedoel zo'n zo Wie is ah, de Mol of de, de, de, die, die code? Ja, ik zou, het, ik zou er even mee wachten... tot je ja. uit de kamer bent, Precies. weet je wel. De, de, de politici staan er toch ook onbekend dat ze werkweken van duizend uur hebben. Dan, uh, wanneer, waarom zou je dan ook nog... in Wie is de Mol moeten gaan zitten? Ja, ja, om dat, sympathiek uh, over te komen ja. bij je uh, electoraat. Of in een spelletjesprogramma, nou nee. Ja, ik, moet, ik vind ze moeten... Je moet serieus genomen worden. Wat ik ook zou... Je nou. moet een soort van charisma hebben. Je moet geen pollen essen gaan lopen bij koffietijd, weet je? Dat doen wij wel, met z'n allen. Kom een keer bij jou eten als je zus Gezellig. koopt. Ja. Gezellig, ja. <laughs> dat waren ze met z'n tweeën in het forum Janneke Willissen en Eshwet El Miloudi. Deze, ik weet niet, is die op MTV gedraaid? Hoor? Ja, dat moet toch aans wel? Weet jij dat niet, Eshwet? Die tijd deed je tij tij ook nog wel eens ja. een DJ-programmaatje. Ja, bestond MTV toen al? 96. Nee. Dodgy. Goed liedje trouwens. De box it. mis ik. Dat je zo met een sms'je een plaat kon aangragen. Ja, dat waren nog eens tijden. is ook mooi hoor. 96 dus deze, Dodgy en Good enough. We aan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Marja van der Huls, die is 49 jaar en komt uit Leidschendam. Hartelijk ja, welkom. Klopt. Werkt op een advocatenkantoor. Ja. Gaan die ook staken maandag? Nee, want wij zijn geen uh, strafrecht. Ah, oké. Okay, okay. Civiele rechter. Oké. Okay. Ja, ah, die verdienen dik vergeten. geld, hè? dan kan het allemaal wel... Uh... Nou, daar laat ik me verder niet over uit. <laughs> nee, u bent de hè? trouwens. Ja, klopt. Een uh, liefhebber van de geschiedenis, maar ook ja. van de recente geschiedenis... hoop ik, want dat is belangrijk in uh, ja. deze quiz natuurlijk. Zeker. Dat gaat maar een dag vaak terug. Ja. Uh, we gaan eens kijken hoe het uh, gaat lopen. 84 punten is de hoogste score tot ja. nu toe. Ja meneer Van Zanen, uh, uh, gefeliciteerd. Wat ook een cruciale rol lijkt te hebben gespeeld is zijn persoonlijkheid. Anders dan de huidige burgemeester van Utrecht. De toch wat stijve, formele Aileid Wolsen. U houdt ermee op als burgemeester. Zo, zo gaat dat. Er ja, staat dus ook u bent te veel jurist gebleven. Een uh, aantal keren wel, een aantal keren niet. De Nationale Nieuwsquiz. De overwegend linkse gemeenteraad heeft zich laten overtuigen door de emabele liberaal. Een mensenmens. Het is zo'n zo kans die maar één keer langskomt. Van harte gefeliciteerd. Ja, gisteren werd bekend dat Jan van Zanen hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Utrecht wordt. Vraag 1. Op dit moment is van Zanen nog burgemeester van een andere gemeente. Welke gemeente is dat? Amstelveen. Dat is goed. Per 1 januari 2014 zal die aantreden als burgemeester van Utrecht. Tenminste, uh, dat is geloof ik de koning die daarover gaat. Althans uh, het kabinet. Uh, tot nu toe, vraag 2. Heeft van Zanen veel positieve reacties ontvangen? Zo stemde de grootste fractie in de gemeenteraad van Utrecht unaniem in met zijn voordracht. Welke partij is dat daar in Utrecht? De grootste P van de, fractie. PvdA? Nee, dat is niet ja, goed. Ik... Het is uh, GroenLinks. Oh, okay. De linkse Utrechtse coalitie met GroenLinks, PvdA en D66... koos gisteren dus voor een ja, rechtse burgemeester, kan je zeggen. Ja. De GroenLinks-fractie is voor Van Zaan... omdat het volgens de fractievoorzitter gaat om een burgemeester... die van alle Utrechters is. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. De Duitse economie kan in ieder geval een mooie kapitaalinjectie tegemoet zien. Het is nauwelijks voor te stellen dat hier in een appartement kunstwerken lagen met een geschatte waarde van 1 miljard euro. Kunstkenners kunnen hun geluk niet op. Um, dan is dat natuurlijk een onheimelijk geluksgevuur. Gisteren was er een persconferentie over de gevonden kunstschatten in München. En toen werd onthuld dat er ook onbekende schilderijen van grote kunstenaars zijn gevonden. Vraag 3. Tussen die gevonden schilderijen zat een, een tot nu toe onbekend zelfportret. Van wie is dat zelfportret? Oh. Dat weet ik niet. Nee. Otto Dix. Ja. Er zijn ook werken gevonden van Matisse, Picasso nee. en Klee... 1406 kunstvoorwerpen in ja. totaal. Vraag 4. Gisteren was er meer uh, kunstnieuws. De Nederlandse staat gaat namelijk drie schilderijen... uit de Gouden Eeuw teruggeven... aan de erfgenamen van een bekende kunsthandelaar. Om welke familie gaat het hier? Goudstikker. En dat is goed. Die werken waren tot 1940... eigendom van de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Na verschillende omzwervingen... kwamen de werken uiteindelijk in handen van de Nederlandse staat. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Er zijn plannen gemaakt om... 8 miljard te bezuinigen op het infrafonds. Maar er blijft wel 6,5 tot 7 miljard per jaar over. En ik vind dat die schreverige oppositie, dat die dat miskent. Dat is uh, Ton Elias. Tweede Kamerlid voor de VVD is inderdaad juist. Gisteren was het Kamerdebat over de infrastructuur volgens het CDA, heeft minister Schulz maar weinig te doen omdat er toch geen geld meer is voor de infrastructuur. Elias is het daar dus niet mee eens. Vraag 6, heel even leek het gisteren... of er een nieuwe regel op de Nederlandse snelwegen zou komen... maar die werd meteen door de minister afgewezen. Wat zou je dan in de toekomst op de snelweg mogen doen... Rechts, in, uh, rechts inhalen. Ja, dat is goed. Maar schuld ziet daar helemaal niks in. In die maatregel. Ze zegt uh, dat leidt niet tot een betere doorstroming. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Gaat heel aardig tot nu toe. Uh, die vier punten kunnen er zeker bij. U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Uh, dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, stoproepen. Vier. Ik ben groot en fruitig. Drie. Ik word weer teruggegeven aan de gewone man... Twee. Voor het eerst in twintig jaar krijgt een democraat weer de leiding over mij. Eén. Burgemeester Bur Stop. Heeft met. Uh, burgemeester New York. Ja, New York. Ja, New York. Dat, dat is inderdaad ja. het onderwerp, ja. Um, ja, ik ben groot en fruitig. De Big Apple hè, wordt hier genoemd oh, ja. in New York. Uh, nieuwe burgemeester, dat is zijn plan. Ja. Uh, hij vindt dat er nu te veel rijken en de, de huren veel te ja, hoog zijn precies. geworden. Het dus ja. wordt weer teruggegeven aan de mensen. Uh, de Blasio heet hij, Bill ja. de Blasio. Hij wordt de opvolger van Michael Bloomberg. En uh, nou ja, het is een bijzonder verhaal deze man. Ja. Hij is de nieuwe burgemeester. We komen op vijf, dat betekent dat er zometeen zeventien moeten zijn... om Brood. over de hoogste score van nu heen te komen. Maar dat ja. kan in de tijd die we hebben.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 Vandaag luidt de stelling: Wietteelt moet onder strikte voorwaarden worden toegestaan. 1 miljard euro kan de Nederlandse staat opleveren als de wietteelt wordt gereguleerd, zegt de burgemeester van Zwijndrecht, Dominique Schreier. Door wiet legaal te produceren wordt het achterdeurprobleem van de koffieshop opgelost, zegt hij. En nu mogen deze shops de wiet wel verkopen, maar hun inkoop kunnen ze enkel doen bij criminelen. Die illegale producenten zijn aan geen enkele regel gebonden. En vandaar dus de stelling, wietteelt moet onder strikte voorwaarden worden toegestaan. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of vond eens, doe het met hekje standpunt. Marja van der Huls, 49 jaar uit Leidschendam, is de kandidaat voor vandaag. Heeft het helemaal in eigen hand. U moet er wel 17 goed hebben om over die hoogste score van 84 heen te komen. Maar dat kan allemaal. Uh, ik stel de vraag, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsfeest. In welk land is voor een gebouw van de Communistische Partij een reeks explosies geweest? China. Goed, welke partij heeft een werkgroep ingesteld om de illegale wet aan te passen? PvdA. Goed, Real Madrid speelde gisteren met 2-2 gelijk tegen welke voetbalclub? Oh. Pas. Juventus. Welke schaatsdiscipline staat sinds gisteren op de nationale erfgoedlijst? Schoonrijden uh, uh, schoon op schaats. Dat is goed. Hoe heet het lid van het Koningshuis dat gisteren te gast was... bij een benefietvoorstelling van de musical? Hij gelooft in mij. Maxima. Goed, de rebellen van welk land hebben zich volgens de regering gisteren overgegeven? Uh, weet ik niet. Pas. Congo. De Duitse ja. minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren de ambassadeur... van welk land ontboden vanwege spionage? Groot-Brittannië, wat voor peperduur voorwerp heb ik gisteren tijdens een opname van Kunst en Kitsch ontdekt? Een ketting. Dat is goed. Het historische centrum van welke stad dreigt te verdwijnen van de UNESCO-lijst voor werelderfgoederen? Paramaribo. Goed. Welk vakantiepark fungeert de komende tijd als opvang voor asielzoekers? Duinrijl. Goed. Tweede Kamer vindt dat welke landelijke toets moet worden afgeschaft? De kleuter-entree-toets. Dat is goed. De burgemeester van welke stad heeft bekend krek te hebben gerookt? Toronto. Goed. In welke stad is een relletje ontstaan over het te dikke postuur van de Sinterklaas? Culemborg. Dat is goed. Volgens het bedrijf TomTom Tom hebben automobilisten... in welke stad de meeste filevertraging? Nijmegen. Goed door de belastingontwijking van welk Nederlands bedrijf... is de staat vorig jaar 21 miljoen euro misgelopen? Heb ik gelezen, weet ik niet meer. Pas. NS. De ja. politie in Tanzania heeft drie Chinezen aangehouden. Wat werd er gevonden in zakken met knoflook? Eh, uh, drugs. Slachtanden. Oh, welk ja. Europees land krijgt in 2015 een referendum over het homohuwelijk? N Nog een keer, sorry. Welk, wel land? welk Europees land krijgt in 2015 een referendum over het homohuwelijk? Oh, Ierland. Ja, dat is goed. Ja. ja. Maar <laughs> zijn het er 17? Nee. <laughs> net te vaak passen. het. het kon wel, hoor, in de tijd. Ja. Volgens mij hebben we ja. net, uh, net 17 vragen gedaan. Uh, het zijn er 12 uiteindelijk. Nee. Maal 5 is uh, 60. Dat is helemaal geen verkeerde score, Maar niet genoeg voor de weekwinst. Jammer. Ik kan, ik kan er niks anders van maken. Nee, precies, we geven problemen. de kaarten mee voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dat is een aardig prijzenpakket, dus uh, er voor te schamen. Ja. Goeie reis terug en fijn dat u er was. Ja. Wij melden ons zometeen met een werklunch. Dat doen we na het NOS-journaal van 1 uur.